Hij was vrienden en van tabi' ahn bij' axanin illa jomiddin. M'ba' had u fa' In de alba' li' lahi' ritu' ha' mei' walla' kibet u li' mutta' kin. Rabbish sadri' wa' jessir li' emri' wahlu' rudatam sani' best de Welkom bij deze eerste lezing... ...in een reeks van drie... ...onder de titel... ...Helden van de Islam. Het was niet makkelijk om een selectie te maken... ...over welke helden te spreken... ...omdat de islam oneindig veel helden telt... ...en omdat er geen objectieve criteria te bedenken zijn... ...waarom je de een boven de ander moet kiezen. Maar de selectie die we gemaakt hebben... ...is gebaseerd op het feit dat wij op deze manier verschillende periodes in de islamitische geschiedenis aan bod kunnen laten komen. Want als je praat over personen, dan praat je ook over het tijdperk waarin zij geleefd hebben. En je praat over de omstandigheden waaronder zij geleefd en gehandeld hebben. We praten over de helden van de islam omdat we onszelf... En jullie willen herinneren aan een wonderbaarlijke islamitische geschiedenis, vol met voorbeelden van heldendaden, waar velen van ons zich nauwelijks van bewust zijn. En misschien dat sommige moslims onder de indruk zijn van de gefabriceerde helden van Hollywood en geen flauw benul hebben van de helden die de islam heeft voortgebracht. Vandaag is een eerste poging om dat beeld bij te stellen. We gaan het vandaag hebben over een militaire generaal waarvan de geschiedenis er maar één heeft voortgebracht. En waarvan de toekomst zijn gelijken nooit meer zal voortbrengen. Een militaire generaal die nog nooit in zijn leven een veldslag heeft verloren. Een militaire generaal waarvan de inzichten en de strategieën tot op de dag van vandaag worden onderwezen op westerse universiteiten. Een militaire generaal die in tegenstelling tot de generaals van vandaag die achter hun bureau met een joystick op onschuldige mensen schieten, in tegenstelling tot deze lafaards, vocht hij mee in de frontlinie. En elke veldslag die hij leidde begon pas als zijn zwaard uit het schede was gehaald. Een militaire generaal die overdag vocht als een leeuw en s'nachts bad als een monnik. Een generaal wiens zwaard werd gevreesd door de supermachten van zijn tijd. Een generaal die de islam verspreidde in het oosten en het westen. Een generaal die zijn zwaard gebruikte zoals niemand anders dat deed. Als de vijand zijn naam hoorde, dan trilde zij van angst. We gaan het hebben over Allah. Het zwaard van Allah. Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu waardah. Een generaal waarover Abu Bakr, radiyallahu anhu, heeft gezegd, a'ajazat in nisa'u en yalidna mithla Khalid. De vrouwen zijn niet meer in staat om geboorte te geven aan de gelijken van Khalid. Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, ...was nooit onder de indruk van zijn vijand. Soms vocht hij met enkele duizenden soldaten... ...tegen 200.000 goed getrainde en goed uitgeruste Romeinen. En soms met enkele duizenden tegen 240.000 goed getrainde... ...goed uitgeruste, geharde Persische soldaten. Maar hij was nooit onder de indruk van zijn vijand... Hij zag zijn vijand als een hoopje vliegen die hij met zijn zwaard van zich afvocht. Hij zegt over zichzelf, Allah anhu, huwen, trouwen met een aantrekkelijke vrouw waar ik van hou. Of het goede nieuws ontvangen van de geboorte van een kind, zijn mij niet geliefder dan het, dan het doorbrengen van een koude nacht op het slagveld. Plannen makend hoe ik de vijand de volgende dag zal aanvallen. Dit was de man waar we het over gaan hebben. Khalid ibn Walid. Een man die het slagveld en de ontberingen van het slagveld verkoos. Boven het luxe luizenleventje waar wij achter aan hollen. Iedereen was het erover eens dat Khalid ibn Walid een geboren militaire leider was. Ook zijn vijanden. Met buitengewone krijgerskwaliteiten. Niet alleen het militaire en strategische inzicht, maar ook de moed, de dapperheid en de durf waarmee hij het slagveld betrad. Hij zegt over zichzelf, ik heb mijzelf zo vaak in situaties gemanoeuvreerd waarvan ik zeker wist dat ik er niet meer levend uit zou komen. Maar elke keer slaagde hij er opnieuw in om zich een weg te banen door de vijand en met zijn zwaard zichzelf weer te redden. Niemand durfde het tegen hem op te nemen. En de enkeling die zich hier toch aan waagde, die kwam bedrogen uit. Toen Khalid ibn Walid meeliep in de optocht naar de opening van Mekka, Toen was er in Mekka een krankzinnige ziel die het in zijn hoofd had gehaald om tegen hem op te nemen. En hij trok zijn harnas aan. En zijn vrouw zegt tegen hem, wat ga je doen? Hij zegt, ik ga Khalid ibn Walid een lesje leren... Zijn vrouw zegt, blijf toch thuis, arme man. Wat ga je tegen hem beginnen? En hij zegt, wacht maar, ik kom straks thuis met Khalid ibn Walid... en hij zal bij ons als een butler gaan werken. Dus hij ging. En niet veel later kwam hij terug. Vol van angst. En hij schreeuwde tegen zijn vrouw, doe de deur dicht, doe de deur dicht. En zijn vrouw zegt tegen hem, zie je wel... ik had toch gezegd dat je niks kunt beginnen tegen Khalid... En hij voelde zich een beetje geflasht door zijn vrouw. Dus, dus hij reageerde met een gedichtje. Inna ki lau shahidti yawmal gandama. Idh varra safuanun wa varra ikrimma. Wa stakbaletna ssuyuful muslima. Taktulu kulla sa'idin wa jumjuma. Darben falem tasma' illa gamgama. Lam tantiki bil loomi adnakelima. Het kwam er eigenlijk op neer dat hij tegen zijn vrouw in dit gedichtje zei... Als je gezien had wat ik gezien had... Als je die zwaarden van de moslims gezien had... Dan had je mij niets verweten. Een deel van de moed en de krijgerskwaliteiten van Khalid ibn al-Walid... Zijn verloren gegaan. Omdat hij ze tegen de moslims heeft gebruikt. Khalid ibn al-Walid is de zoon van al-Walid ibn al-Mughira. Een van de grootste vijanden van de profeet... Al-Walid ibn al-Murira is een van de notabelen van Qoreish. En zonder twijfel was hij de rijkste van Qoreish. Zijn bijnaam was Al-Wahid. De onafhankelijke. Omdat hij dacht dat hij niemand nodig had. Omdat hij zo rijk was dat hij vond van zichzelf en de andere mensen vonden dat ook, dat hij niemand nodig had. En om je een idee te geven hoe rijk hij was, hij voedde de pelgrims alleen. Terwijl Quraysh dat gezamenlijk moest doen. De stammen moesten gezamenlijk geld inzetten om de pelgrims te voeden. Hij deed dat alleen. Maar Al-Walid ibn al-Murira had ook een enorme haat tegen de islam. En tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus dit is het nest waar Khalid ibn al-Walid is opgegroeid. Hij absorbeerde de haat tegen de islam. En hij gaf daar invulling aan in de praktijk. Want Khalid ibn al-Walid was... Eén van de grootste redenen waarom de moslims de slag van Uhud hadden verloren. Zijn krijgerskwaliteit hebben de moslims een nederlaag opgeleverd. Toen de mosherikien verpletterd waren door de moslims en wegrenden. En niemand meer van de mosherikien geloofde in de overwinning. Was Khalid ibn Walid de enige die nog geloofde in een overwinning. En met ijzeren geduld en met de ogen van een adelaar was hij op zoek. Naar een moment om de moslims te kunnen terugslaan. En, die, en dat moment kwam ook toen de boogschutters die de profeet sallallahu alayhi wasallam had aangesteld om op de berg te blijven. Toen zij hun positie verlieten zag Khalid zijn kans schoon om de moslims aan te vallen. En het tij van het veldslag keerde in het voordeel van de mosjriki. Khalid ibn al-Walid was een veelbelovend lid van Qoreish. Hij behoorde tot de nieuwe generatie leiders. Maar hij begon zich af te vragen: hoe kan het dat de moslims overwinnen? Elke keer als ik de strijd met ze aanga, dan weet ik van binnen dat ze uiteindelijk zullen overwinnen. Vervolgens kwam Sulh al-Hudaybiyah. het verdrag van al-Hudaybiyah dat de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft afgesloten met de Quraysh. Een verdrag waar vrede werd afgesproken tussen de moslims en de moshriki. En na al hudaybiyah begon Khalid ibn al-Walid zich af te vragen wat hij moest doen. Want hij is een militair. En nu werd de aanleiding om te strijden werd weggenomen. Want er was vrede tussen de moslims en de moshriki. De aanleiding om te vechten was weggenomen. En dat is het ergste wat je een generaal kan aandoen. Dus hij vroeg zich af, hij dacht na over zijn positie en de waarheid begon langzaam aan zijn hart te penetreren. En een jaar na Sul al Hudaybiyah kwamen de moslims, zoals zij ook in dat verdrag hebben afgesproken, doen in Mekka. En Khalid ibn al-Walid verliet Mekka, want hij wilde dat niet zien. Hij wilde niet zien hoe de moslims aankwamen lopen naar... Bait haram Met takbir, Dat was een krachtige uitstraling. Dat wilde hij niet zien. Dus hij ging weg. En zijn broer. Al-Walid. Ibn al-Walid. Zijn broer. Die al moslim was geworden. Tijdens de razwa van Badr. Of daarna. Die zocht hem op. Die wilde da'wa bij hen doen. Hij wilde zijn broer niet in de steek laten. En hij kwam bij hem en hij zei. Ja Khalid. Hoe kan dat? Dat iemand als jij met jouw intelligentie de islam nog niet gevonden hebben. Dat was een raadsel. En hij zei, de profeet sallallahu alayhi wasallam) heeft naar jou gevraagd. De profeet vraagt naar Khalid, terwijl Khalid nog een muschrik is. En hij zei, naar Khalid, waar is Khalid? Hoe kan iemand als Khalid de islam nog niet hebben gevonden? Iemand met zijn kwaliteiten, met zijn capaciteiten... Hoe kan iemand als hij de islam verwerpen? De profeet sallallahu alaihi wa sallam, zei... Als hij zich zou aansluiten bij ons... En zijn capaciteiten zou inzetten voor de islam... Dan zouden wij hem een voorkeurspositie geven. Dat is nu eenmaal zo. Sommige mensen hebben specifieke talenten. Sommige mensen hebben specifieke bijdragers... Die ze aan de islam kunnen leveren. En daarom moet je jezelf ook afvragen... Beste moslim... Waar liggen mijn talenten En welke bijdrage kan ik aan de islam leveren. Niet opnieuw het wiel uitvinden. Maar kijk. Waar kan ik een nuttige bijdrage leveren aan de islam. Khalid ibn al-Walid zei. Ik ben blijven nadenken over deze woorden van de profeet over mij. En elke keer als ik die brief las die de profeet aan hem had geschreven. Dan werd ik blij. Khalid ibn al-Walid en Moshrik toen nog werkt blij omdat de profeet sallallahu alayhi wasallam naar hem vroeg. En alles bij elkaar, uiteindelijk kwam Khalid ibn al wali tot de conclusie dat dit het ware geloof is. En hij kwam tot de conclusie: ik ga me aansluiten bij de profeet sallallahu alayhi wasallam in al Medina. En hij vertrok uit Mekka richting Medina. En onderweg kwam hij uh, Amr ibn al-Aas tegen. Hij kwam Amr ibn al kwam die tegen. En een andere Sahaba waarvan de naam mij is ontschoten. En hij vroeg hem: Waar gaan jullie naartoe? Zij zeiden: We zijn op weg naar al -Madine. Hij zei: Ik ook. Kom, we gaan met z'n drie. En hij kwam aan bij de profeet en hij proclameerde de eenheid van Allah. En het gezantschap van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En hij was toen 41 jaar. Dus alles wat ik nu ga vertellen over Khalid En alles wat je nog over hem zult lezen en horen. Al de helden daden die je over hem zult horen. Alles kwam pas na zijn 41ste. Dus wanhoop niet beste moslim die de 30 of de 40 of de 50 is gepasseerd. Als jouw intentie oprecht is. En jouw terugkeer naar Allah oprecht is. Dan kun jij de koers van de geschiedenis nog veranderen. Zoals Khalid dat heeft gedaan. De drie sahaba traden de islam binnen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. Qoreish, Qoreish heeft jullie haar pareltjes overhandigd. Dit waren de toekomstige leiders van Mekka. Dit waren de vooraanstaande lieden van Quraysh. En die zijn nu overhandigd aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En zij sluiten zich nu aan bij Mohammed. Inna fatahna laka fatham Khalid ibn Walid is nog maar een paar maanden moslim. En zijn eerste, zijn eerste ervaring als militair stratege voor de moslims doet zich al voor. De veldslag van Mokta In het jaar 7 van de hijra. De achtergrond van deze veldslag is als volgt. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, stuurde een boodschapper naar de heerser van Busra, De Rasasina in, in Shem, yani. die regeerde over Shem. En die had een alliantie met de Romeinen. Hij stuurde een boodschap naar deze leider met een uitnodiging naar de islam. Onderweg, hij stuurde Al-Hagir uh, ibn Omey. Onderweg werd hij gedood door... ...de heerser van... ...of door de gouverneur van Balqa... ...Shorahbiel ibn Amr. Dit was tegen alle normen in... ...van de internationale politiek van die tijd. Want boodschappers... ...al zijn het je vijanden... ...die doe je niks aan... ...want die komen een boodschap leveren. Tegenwoordig gaat het met faxen, telefoons, etc. Toen moest er iemand naartoe gaan... ...en daarom genoten zij een soort van... ...diplomatieke onschendbaarheid. Maar deze Shorahbiel ibn Amr heeft hem gedood. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam... ...werd boos... Zo boos dat hij een leger mobiliseerde van 3000 man. Die de dood van deze boodschappen moesten gaan wreken. En Zaid ibn Harid heeft werd aangesteld als leider van, het, van dit leger. De profeet sallallahu zegt dat leider van dit leger is Zaid ibn Harid. Als hij sneuvelt dan Jafar ibn Abi Talib. Als hij sneuvelt dan Abdullah ibn Rawaha. En als hij sneuvelt... Kies dan iemand uit jullie zelf en geef hem het vaandel en laat hem het leger leiden. Dus het leger vertrok in noordelijke richting. Onderweg kwam het nieuws dat de Romeinen honderdduizend soldaten hadden gemobiliseerd om de moslims te treffen. En nog eens honderdduizend van de Arabieren, van de gassassinen. Dus de moslims, de 3000 moslims die uit Medina vertrokken, zouden een leger treffen dat 200.000 soldaten telt. Dus ze vroegen zich af, wat moeten we doen? Moeten we de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam informeren en vragen naar zijn advies? Sommigen zeiden terugtrekken, sommigen zeiden we gaan terug. Maar er stond iemand op en die hield een preek en die preek was de aanleiding voor de moslims om hun mars weer verder te gaan. De derde in een rij van leiders. Abdullah ibn Rawah. Hij stond op en hij zei o mensen. Datgene waar jullie voor gekomen zijn. Is hetgene wat jullie nu vooraf schreeuwen. Waarom zijn jullie uit jullie huizen gekomen? Op zoek naar het martelaarschap. En dat is nu hetgene wat jullie vooraf schreeuwen. Dat kan toch niet? En hij zei, in onze gevechten tellen het aantal soldaten niet. En ook de uitrusting die wij dragen telt niet. In onze gevechten telt alleen het geloof waar Allah ons mee heeft geëerd. Dus stuif af op de vijand. En ga op zoek naar een van de twee. In wa in Of de overwinning. Of het martelaarslag. De veldslag gaat beginnen. De twee legers staan tegenover elkaar. De horizon is bedekt met een zee van, van, sol van Romeinse soldaten. De moslims staan tegenover 200.000 soldaten. En niet zomaar soldaten, goed uitgerust. Eeuwenlang ervaring als het gaat om oorlog voeren. Mensen met de nieuwste technologie in die tijd... En de moslims, 3000 van hen staan aan de andere kant. En ze dragen hun zielen in hun handen. En Zeyd ibn Haritha vocht als een leeuw. In deze veldslag. En om jullie een idee te geven wie hij was. Hij was een slaaf. En nu leidt hij een leger. Dit is wat islam doet met mensen. Hij was een slaaf en hij is nu... Een leger leidde. En hij vocht als een leeuw totdat hij sneuvelde. En het vaandel werd overgenomen door Jafar ibn Abi Talib. En hij vocht als een leeuw. Hij hield het vaandel vast met zijn rechterhand, totdat zijn hand werd geamputeerd. Dus hij hield het vaandel vast met zijn linkerhand, totdat zijn hand werd geamputeerd. Dus hij hield het vaandel vast met, nog, met wat nog over was van zijn lichaam. En de profeet sallallahu alayhi wasallam) heeft gezegd. Zijn twee handen zijn vervangen door twee vleugels. Waar hij mee kan vliegen in het paradijs waar hij wil. Hij vocht ondanks dat hij twee handen kwijt was. En ondanks dat hij het vaandel vasthield met wat er nog over was van zijn lichaam. Vocht hij als een leeuw totdat hij omkwam. Het vaandel werd overgenomen. Door de derde in lijn. Abdullah ibn Rawah... ...en ook hij vocht als een leeuw... ...totdat hij omkwam... ...en het vaandel kwam op de grond terecht... ...en het vaandel werd opgepakt... ...door Thabit ibn al-Arqam... ...en hij schreeuwde, o moslims... ...kies iemand uit jullie midden... ...kies een leider uit jullie midden... ...zoals de profeet ons heeft opgedragen... ...en op dat moment zag hij... ...in de verte... Khalid ibn al-Walid... ...en wie is er geschikter om het vaandel te dragen... ...dan Khalid ibn al-Walid... Maar Khalid ibn Walid wetende dat hij een nieuwe moslim is. Hij was nog maar een paar maanden moslim. Wetende dat er in dat leger mensen zitten die al jaren van islam en jaren van tawhid achter zich hebben. Mensen die gestreden hebben in bedder. Mensen die behoren tot de tien aan wie het goede nieuws is gegeven van het paradijs. Dit alles wetende weigerde hij het vaandel over te nemen. Maar Febid ibn al-Alqam bleef aandringen. En toen nam hij het vaandel. En Khalid ibn al-Walid vocht als een leeuw. Negen zwaarden braken in zijn hand op die dag. Negen zwaarden. Hij vocht een zwaard van staal dat brak hij op de, op de Romeinen. En niet één of twee of drie, maar negen van deze stalen zwaarden brak hij op die dag. Maar Khalid ibn al-Walid is een buitengewoon kundig militair leider... En een buitengewoon stratege. Zijn moed en zijn dapperheid hebben hem er niet van weerhouden... ...om de situatie realistisch in te schatten. 200.000 man tegen 3.000 is geen partij. Is geen partij. Dus het enige wat erop zit is terugtrekken. Dus de moslims spreken af. Terugtrekken, ja. Maar Khalid Ibn Walid zegt nee... Wij gaan ons niet zomaar terugtrekken. Want als wij ons terugtrekken in de woestijn op een open veld en deze 200.000 Romeinen komen achter ons aan, dan eten ze ons op. Dus wat gaan we doen? We trekken ons terug zonder dat ze achter ons aankomen. Subhanallah. Hoe gaan we dat doen? Khalid begon aan een buitengewoon strategisch plan waarbij hij zijn leger op onvoorstelbaar tactische wijze heeft teruggetrokken. Een plan dat het moraal van de Romeinen volledig brak. En het, een plan wat schrik in hun harten heeft aangejaagd. Terwijl zij een leger hadden dat vijftig keer groter was dan de moslim, Meer dan vijftig keer. Wat heeft hij gedaan? Toen de avond viel. En de twee legers zich terugtrokken, Heeft Khalid ibn al-Walid de samenstelling van het leger volledig veranderd. Kijk een leger bestaat uit... Een rechterflank, een linkerflank, een voorhoede, een achterhoede. En ook nog een soort faciliterende flank waar de dokters en de koks zitten die de strijders faciliteren. De rechterflank van de moslims vecht tegen de linkerflank van de Romeinen. En de linkerflank vecht tegen de rechterflank. Wat, wat heeft God dit gedaan? Hij heeft de rechterflank gepakt en verwisseld met de linkerflank. De voorhoede met de achterhoede. Alle soldaten moesten nieuwe kleren aantrekken. Ze moesten zichzelf reinigen. Wassen. De vaandels die de bataljons droegen moesten veranderd worden. De kleuren moesten veranderd worden. De teksten die erop stonden moesten veranderd worden. Dus wat heeft hij gedaan? Een nieuw leger gecreëerd. Als de ochtend aanbreekt. En de strijd gaat weer beginnen. En de... Linke linkervleugel van de Romeinen treft de rechtervleugel van de moslims. En de rechtervleugel van de Romeinen treft de linkervleugel van de moslims. Wat treffen ze daar aan? Nieuwe soldaten. Nieuw leger. Ze herkennen hun gezichten niet meer. Ze zien er schoon uit, netjes. De vaandels zijn veranderd. De kleuren zijn anders. De teksten zijn anders. Dus wat denken de Romeinen? De moslims hebben versterking gekregen uit Medina. Zij denken... Gisteren hebben wij het moeten opnemen tegen 3000. En wij konden ons nauwelijks staande houden. Khalid brak negen zwaarden. Hoe moeten wij vandaag ons staande houden tegen een geheel nieuw leger? Kijk naar de psychologische oorlogsvoering van Khalid ibn Walid. En dit is nog niet alles wat hij gedaan heeft. Hij heeft 300 ruiters uitgekozen. Mannen op paarden. Die moesten zich helemaal terugtrekken in de woestijn En ze moesten zich opdelen in lijnen van 50, 50, 50 ruiters. En ze moesten aankomen lopen op bevel van de leiding. En terwijl ze aankwamen lopen moesten ze stampend op de grond met hun paarden. Zodat het zand zou, euh, naar boven zou komen en zodat er zandwolken zouden ontstaan. Als de Romeinen hen zouden zien van effecten. Dat gestampen en, en, en, en, en, en die zandwolken. Dan zouden ze denken er komt nog meer versterking uit, uit Medina. En die lijnen van vijftig ruiters Als zij de moslims naderden. Dan moesten zij takbir zeggen. En de moslims ook die in het leger stonden moesten tekbier schreeuwen. Zodat, de moslims, zodat het leek alsof zij een nieuw leger verwelkomden uit de Medina. En de Romeinen keken met grote ogen aan. Elke keer komt er een nieuw leger aan. Elke keer takbir van de moslims. Elke keer die zandwolken. En ze dachten er komt een oneindige hoeveelheid versteking aan uit de Medina. En ze keken met grote ogen en het moraal van de Romeinen brak volledig. Angst en schrik overmanden hen. Want ze konden het gisteren nauwelijks opbrengen tegen 3000. Wat moeten ze vandaag beginnen tegen al deze nieuwe divisies? Het leek alsof al deze nieuwe divisies zich opnieuw aandienen. Subhanallah, dit plan is uitgevoerd door dezelfde 3000 soldaten die er gisteren ook waren. Maar omdat ze... De samenstelling van het leger hadden omgegooid. Het hadden veranderd. Kleding hadden veranderd. Soldaten die uit de, uit de woestijn stampend aankwamen. Het hele idee deed de illusie opwekken dat er een nieuw leger aankwam met de Medina. En het moraal van de Romeinen brak volledig. Khalid ibn Walid: Het moraal is nu kapot. En 90% van oorlog voeren is moraal. Het, het moraal brak maar voordat Ghalid zich terugtrok, eh, heeft hij eerst bedacht om ze een genadeklap uit te delen en vervolgens langzamerhand bataljon voor bataljon, divisie voor divisie terug te trekken naar de, naar de woestijn en toen ze zich terugtrokken, terugtrokken, de leiding van de Romeinen riep tegen de soldaten ga ze niet achterna, ga ze niet achterna want ze zijn waarschijnlijk nog iets van plan zo bang waren ze en het plan van Ghalid heeft gewerkt en ze kwamen aan in Medina. En de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam was al op de hoogte van de voortgang van de veldslag. Want hij werd geïnformeerd in Medina over de ontwikkelingen op het, op de veld, op het slagveld bij Morte. En hij zei tegen de mensen in de moskee, Thumme hamala ráyata Ja'far ibn Abi Talib fa'useeb wa'araahu al aan fil Jannah. Thumme hamala ráyata ibn Rawaha fa'useeb wa'araahu al aan fil Jannah. Thumme hamala ráyata seyfum min suyuf Allah, jeftakullahu ala jaday. Khalid was bang, dat de Profeet sallallahu alayhi was sallam baust zou zijn, omdat hij zich had teruggetrokken. Dus eigenlijk van aan en hij zei tegen de profeet, Ik zoek toevlucht bij Allah voor de boosheid van Allah en de boosheid van de profeet. De profeet sallallahu alaihi wasallam zei, Ja Khalid, ma Allah. Wa ma Rasool Allah. Wa lakin, anta seyfum min suyufillah. Allahumma inna Khalidan seyyfun min suyufik. Allahumma De profeet sallallahu alayhi wasallam, sallam zei: Ja, Khalid, je hebt Allah niet boos gemaakt. En je hebt de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet boos gemaakt. Integendeel, jij bent een zwaard van de zwaarden van Allah. O Allah, Khalid is een zwaard van uw zwaarden. O Allah, geef hem de overwinning. En toen kreeg hij de titel. Het zwaard van Allah. En deze titel is hem niet door een of andere historicus gegeven... ...of een willekeurig iemand. Deze titel is hem gegeven... ...door de profeet sallallahu alayhi Wasallam. En wat een eer. Wat een eer om door de profeet sallallahu alayhi wasallam ...het zwaard van Allah genoemd te worden. Na de dood van de profeet sallallahu alayhi wasallam, ...nam Abu Bakr de leiding over de moslims. En het Arabisch schiereiland verviel... Voor een groot deel. Voor het grootste deel in afvalligheid. Mensen die terugkeerden naar het aanbidden van beelden. Mensen die de zakken niet meer wilden betalen. Mensen die zich uh, uitgeroepen hadden tot profeten. Valse profeten. En de mensen volgden hen. Abu Bakr radiyallahu anhu nam deze situatie serieus. En hij mobiliseerde legers van de Muhajirin en de ansar. Om tegen deze afvalligheid te vechten. En Khalid ibn al-Walid zou een sleutelrol vervullen in deze oorlog. We gaan niet in op de details, misschien een andere keer. Maar een van de afvallige, Malik ibn Nunoeira... Hij was van de stam Tamim, Een van de stammen die afvallig waren geworden. En deze leider van de stammen, Malik ibn Nunoeira... Zijn situatie was onduidelijk. Was hij teruggekeerd naar islam. De ene keer dan uh, trad hij weer uit de islam. En dan deed hij zich weer voor als, als een moslim. Dus zijn situatie was onduidelijk. Dus Khalid ibn al-Walid gaf de opdracht tot zijn executie. En hij trouwde zijn vrouw daarna. daarna. En Abu Bakr was boos op Khalid. Dat hij zijn vrouw was getrouwd. En Omar was boos op Khalid. En hij drong erbij Abu Bakr op aan om hem te ontheffen uit zijn functie. En toen deed Abu Bakr zijn legendarische uitspraak: Ma en Ja, Omar, hoe kan ik een zwaard dat Allah heeft uitgetrokken tegen de Mushiki terug in zijn schedenstop? Naam, ja, je hebt gelijk, wat hij gedaan heeft was niet gepast. Maar Omar, dit is het zwaard van Allah. Hoe kan ik dit zwaar terugstoppen in zijn scheden, als het op meedogenloze wijze de nekken van de Moslims breekt? Een andere veldslag tegen de afvalligen geleid door Khalid ibn al-Walid was de veldslag van de Jemen tegen Musaillam al-Kadhab, de valse Profeet. En Musaillam was ongetwijfeld, zonder twijfel, de gevaarlijkste van alle moedersdien, van alle afvalligen. En zijn leger was ook het grootste van alle die? De veldslag van Yamama is uiteindelijk uitgelopen op een overwinning voor de moslims, maar niet zonder slag of stoot. De moslims verloren 1200 soldaten, 1200 moslims, waarvan 60 van de huffa, 60 van hen waren sahaba die de Koran hadden gememoriseerd. En dit was ook aanleiding voor de kalief Abu Bakr om te beginnen met het compileren van de Koran. Want degenen die de Koran nu in hun hoofd of in hun harten hebben, komen om. En in deze veldslag alleen kwamen er zestig om. Dus op advies van Omar is er een begin gemaakt met de compilatie van de Koran. Maar zoals ik al zei, het is uitgelopen op een overwinning voor de moslims. Moselem al kaddaab de valse profeet, is gedood. En een van de stammen van Beno hanifa een van de stamhoofden, Maja'a, die, uh, Khalid had hem gevangen genomen. Uiteindelijk heeft hij een pact met hem gesloten. Hij heeft hem amnesty verleend. En zijn, uh, uh, uh, uh, ja, niet, zijn volk heeft hij amnesty verleend. En hij vroeg hem om zijn dochter te trouwen. En hij huurde zijn dochter. En weer was Abu Bakr boos. En hij stuurde hem een brief. En hij zegt tegen hem. Jebna Ummi Khalid. O zoon van de moeder van Khalid. Wat is er toch met jou? Je bent erop uit om vrouwen te huwen. Terwijl de grond om jou heen nog niet gedroogd is. En de grond om jou heen gedrenkt is met het bloed van 1200 moslims. Het was misschien niet gepast van Khalid ibn Walid. Om te huwen op dit specifieke moment. Uiteindelijk heeft hij niks haram gedaan. Maar dit was Khalid. Hij vocht, hij overwon en hij trouwde. En Abu Bakr respecteerde dat. Allahu akbar. Maar de islam, beste broeders en zusters, is natuurlijk niet alleen maar geopenbaard voor de Arabieren. Niet alleen maar voor de bewoners van het Arabisch schiereiland. Allah subhanahu wa ta'ala zegt... ...wa maa arsalnaaka illa kafatan linnasi basheeran wa nadheera. En wij hebben jou slechts gestuurd als een brenger van goed nieuws... en als een waarschuwer voor de mensheid. De mensheid in het algemeen. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt... وَمَا أَرْسَمْنَاكَ إِلَّا lil لِلْعَالَمِينَ En wij hebben jou niet anders gestuurd dan als een barmhartigheid voor de werelden. Alle werelden. Dus deze boodschap is voor iedereen. En dus besloot Abu Bakr om deze reden... <coughs> ...de boodschap te gaan verspreiden aan de werelden. De doelstellingen van de islamitische veroveringen waren heel duidelijk. Accepteer de islam. Zo niet de jizia. In onderdanige toestand. En geef ons vrij spel in jouw land om douwen te doen. Wie de islam wil binnentreden mag dat doen. Wie de islam niet wil binnentreden en op de koffer wil blijven mag dat doen. Maar geef ons die vrijheid. Zo niet, ja, accepteer je de jizya ook niet, dan moet je de zwaarden van de moslims voor lief nemen. Dus het doel van de oorlogen, van de veroveringsoorlogen, in tegenstelling tot de Romeinen en de Perzen en alle anderen die ook oorlog voerden in die tijd, in tegenstelling tot al deze geldwolven, was de doelstelling van de moslims om het woord van Allah te verspreiden. Toen Khalid ibn walid de oorlogen tegen de afvalligen had afgerond, kreeg hij direct het bevel van Abu Bakr... om richting Irak te gaan. Irak. En om te gaan strijden tegen... tegen wie? Tegen de Pers. Direct, ja, yani. Zonder rust. De moslims hadden geen tijd te verliezen. En subhanallah, als je kijkt naar... De, naar, de, ...naar het bewind van Abu Bakr. Hij heeft maar twee jaren en een aantal maanden geregeerd als chalifa. En in deze twee jaren heeft hij dingen gedaan, onvoorstelbaar. Hij heeft de afvalligen bestreden, Jazirat al Arab opnieuw uh, yani moslim gemaakt. Hij heeft de Perzen verslagen, de Romeinen verslagen, de islam in deze gebieden verspreid. Hij heeft de Koran gecompileerd in twee jaar tijd. En wij hebben te maken met... Heersers die 30, 40 jaar op een stoel zitten en de moslims alleen maar verder in de achteruitgang brengen. al mohim Abu Bakr had aangegeven dat de moslims vrijwillig konden kiezen of ze met Khalid mee konden gaan of niet. Khalid is nu in El-Yamama. dat is in het noorden van het Arabisch Schiereiland. Hij moet door naar Irak, dat is ten noorden van waar hij daar zit. De strijders die hij heeft mogen kiezen: jullie zijn vrijwillig om te gaan of niet? Veel van de soldaten. Die gestreden hebben onder Khalid ibn al-Walid. Zij beschreven hem als. Hij slaapt niet en hij laat niemand slapen. Hij springt van de ene naar de andere veldslag. Van de ene naar de andere overwinning. Hij slaapt niet en hij geeft zijn vijand geen tijd om te slapen. En deze moslims, sommigen konden het niet meer aan. Dus ze zijn teruggegaan naar Medina. Want het bevel van Abu Bakr was: jullie zijn vrijwillig om mee te gaan, of niet? Dus aangezien. Het vrijwillig was besloten veel van de soldaten terug te gaan naar de Medini. Dus Khalid zag zijn leger in één klap een aantal duizend soldaten verminderen. Dus dit baarde hem zorgen. Dus hij schreef een brief naar Abu Bakr om en hij vroeg om versterking. En Abu Bakr gaf gehoor aan dit verzoek en hij stuurde hem hoeveel man? Hoeveel man? Eén hey. hey man. Maar niet zomaar een man. Hij stuurde al-Qaqa ibn Amr al-Tamimi. En de mensen, de the Sahaba, zeggen tegen Abu Bakr: Ja, yeah, ja, yeah, Khalifa al-Rasulillah. Ga je een leger versterken met één man? Maar Abu Bakr, radiyallahu anhu, zei: Geen leger kan worden verslagen als er in hun linies de gelijken van al-Qaqa zijn. Allahu akbar. هذا خاص دراكسي بطلقاعقع يعني بيت زينت ايش gewest voor Khalid ibn al-Walid if the Muslims sind al-Akhmaina misschien kunnen we een keer een sessie dat is een strategische regio. En kijk naar Abu Bakr. Hij zit in Medina zonder kaarten, zonder GPS, zonder niks. Maar hij weet in Irak welke gebieden strategisch zijn. Dit, dit, al was de, de poort naar India. Abu Bakr denkt vooruit. En Mohim, hij gaf ze de opdracht om te beginnen in Ubulla. En daar heeft Khalid ibn Walid de veldslag geleid van de kettingen. Maar rakat, dat is salaam. Waarom wordt het veldslag van de kettingen genoemd? Omdat de Perzen werden vastgeketend aan kettingen. Zij moesten vechten terwijl ze vast zaten aan kettingen. Uit angst dat ze het slagveld zouden verlaten. Shatana shatana. Wat een verschil. Tussen de soldaten die noodgedwongen vastgeketend aan kettingen moeten vechten. En tussen soldaten die vrijwillig zijn gekomen uit Medina, Hun zielen in hun handen dragen. Vechtend voor la ilaha illallah op zoek naar het paradijs. Maar Khalid, zijn meesterbrein brein begon al in het Zijn meesterbrein brein begon al te plannen en te werken voordat hij het yamama had, had yani, uh, uh, verlaten. Kijk, als je van het naar de wil, dan kom je na langs een stad die heet Kaldima. En de, de, de generaal van de Perzen Hormuz, hij wist dit. Dus hij dacht, weet je wat, ik ga de moslims treffen in Kaldima. Want Khalid moet hier toch langskomen. Dus Hormuz komt aan in Kaldim, stelt zijn leger op, kettingen vastmaken, wapenuitrusting, weet ik veel wat allemaal, wijn, drinken, gingen. Waar is Khalid? In geen velden of wegen te bekend. Khalid is om Kaldima heen gegaan naar een andere stad, Chovee. De inlichtingendienst van Hormuz komt op de, yani, is op de hoogte hiervan, gaat naar Hormuz en zegt: Khalid zit in Chovee. Hormuz. Ontketen je soldaten weer. Spullen oppakken. Richting Hormuz. Een tocht van twee dagen. Hij komt aan in Govee. Hormuz komt aan in Govee. Kettingen vastmaken. Soldaten opstellen. Je leggeren. Waar is Galid? In geen velden of wegen te bekennen. Galid is terug naar Kadima. Ja, hij heeft zijn vijand uitgeput. Voordat de strijd überhaupt is begonnen. Allahu akbar. Psychologisch oorlogsvoering. Galid was... Licht, ze hadden niet zoveel uitrusting, ze hadden weinig soldaten, dus hij kon makkelijk bewegen. Deze persen namen van alles met zich mee: de grootste wapens, kettingen om vast te binden, illerge illerge. Toen zij aankwamen voor de laatste keer in Kadima, was het leger uitgeput en Khalid ibn al-Walid gaf ze geen moment om te rusten en hij viel gelijk aan. Kijk naar het militaire talent van Khalid ibn al-Walid. Dat talent bestond niet alleen uit de manier waarop je je zwaard gebruikt. Maar vooral op, uit de manier waarop je je bovenkamer gebruikt. En dat deed hij als geen ander. El-Muhim, de veldslag gaat beginnen. Dat is de les. Hormuz, arrogant als hij is, vraagt hij een battle met Khalid ibn walid Dat was normaal in die tijd. Voordat de strijd begon, kreeg je een één op één gevecht tussen de leiders of tussen... Ja, en die strijders die bekend stonden om hun krijgerskwaliteit. Hormos vraagt een battle met Galit. Galit komt naar voren. Maar Hormos, de lafaard, heeft afgesproken met een aantal van zijn soldaten. Als hij nadert, dan moeten jullie aanvallen. Volledig tegen de regels in. Waarom? Want het is een battle, één tegen één. Legers mogen zich niet mee bemoeien, alleen kijk. En Mohim, de zwaarder, wordt er uit hun, sche hun schede gehaald. Er worden wat klapjes uitgedeeld. En op dat moment, op dat moment springen er een aantal Persische soldaten af op Khalid ibn al-Walid om hem te doden. En op dat moment, op hetzelfde moment, komt er uit de linies van het moslimleger een man naar voren. Met de snelheid van de bliksem hakt hij alle hoofden van al die Persische soldaten af. Wie is deze man? Al-Qaqa ibn Amr al-Tamimi. Degene die in zijn eentje als versterking werd gestuurd. Naar Khalid ibn al-Walid. En kijk naar hoe Abu Bakr radiyallahu anhu inziet. Wat wel en niet belangrijk is. Hierna ging Khalid ibn al-Walid. Stortte hij zich op de hormos en hakte hij zijn hoofd. De Lafa die niet eens één een op één durfde. Tegen Khalid ibn al-Walid. Hij had assistentie van zijn soldaten nodig. En hierna marcheerde Khalid. Als een orkaan. Scheesde hij door Irak. En hij opende Mazar. Walaja. Al-Ullays. Aine tammer. al met Daumat al-Jendal. Er kwam geen einde. Er kwam geen einde aan de overwinningen Van Khalid ibn al-Walid. En de Perzen hadden op een gegeven moment zoiets van... Wat komen deze moslims doen? Kijk in het begin dachten ze dit zijn woestijnbewoners, mensen zonder beschaving. Klopt ook allemaal. Arm klopt. Geen beschaving klopt. Wonen in de woestijn klopt. Ja en ze hadden zo'n minachting voor deze Arabieren. Maar nu vroegen ze zich af wat is er aan de hand? Wat komen ze doen? Wat willen ze? Dus ze sturen een brief en ze zeggen we willen iemand van jullie spreken. De moslims sturen een simpele moslim. Simpele. Ribi'i ibn Ali. Met simpele kleding, simpele wapenuitrusting en een simpel paardje waarvan wordt gezegd dat hij korte poten had, misschien was het een pony of zo. En de persen hadden voorbereidingen getroffen voor deze ontmoeting. Ze hadden tenten opgezet en rijen van bewakers met de nieuwste wapens en tapijten hadden ze uitgerold, zodat Ibn Amik daarop zou lopen. Waarom? Om indruk te maken om te op de moslims. Om te laten zien van kijk eens, kijk eens wie wij zijn. En Rabbi ibn Amir komt. Met zijn pony. En hij stapt af. En hij houdt zijn speer in zijn handen. Omgekeerd. Punt van de speer naar beneden. En hij loopt op dat tapijt. En hij schudt dat tapijt. Aan vlak. En hij komt bij... De verantwoordelijke van de Perzen. En hij zegt tegen hem. Vertel mij wat komen jullie doen. En het antwoord van de Rib'i ibn Amir. Is een les. Onder de les. Hij zegt tegen hem. Laqad ibt da'a thanallahu. Li nughrija al ibad. Min ibadati al ibad. Ila wat een geweldige antwoord van zo'n simpele moslim. Hij zegt, Allah Subhanahu wa Ta'ala heeft ons gestuurd om de mensen te verlossen van het dienstbaar zijn aan elkaar, zodat zij dienstbaar worden aan Allah. En om hen te verlossen. Van de onrechtvaardigheid van de verzonnen religies. Om ze te brengen in de rechtvaardigheid van de islam. En om de benauwdheid van deze dunia naar de openheid van deze dunia en het hier te Beter kun je de missie van de moslims niet samenvatten. Khalid ibn al-Walid... Had een aantal strategische plekken veroverd in Irak, waaronder el hira el hira is een, is een strategische plek op steen voor op afstand van el medain el medain is uh, de hoofdstad van het Persische Rijk. En vanaf hier zond Khalid ibn Walid brieven naar de koningen van Persie. En deze brieven, hier stond het volgende in. <coughs> Bismillahir Rahman Rahim. Min Khalid Ibn Al Walid ila emouluk il In de naam van Allah, de barmhartige arbarmer. Van, deze brief is van Khalid Ibn Al Walid, voor de koningen van Persie. Geef je over aan de islam. Zo niet, betaal de jizya in een staat van onderdanigheid. Zo niet. Weet dan. Dat ik mensen heb meegebracht. Die meer van de dood houden dan jullie van het leven. Allahu akbar. Wat een izzah. Wat een izzah. Je hebt het hier over de supermacht van de tijd. Over Perzië. Met een eeuwenoude beschaving. En onvoorstelbaar groot leger. En dit zijn... Een bundeltje moslims uit de woestijn met bescheiden wapenarsenaal. En die zeggen tegen Kisra, Aadim Of islam, of Jizya, of het zwaar. Kun je je voorstellen dat een leider van de moslims vandaag New York overneemt en een brief stuurt naar Obama? en zegt: Ja, Obama, ik geef je drie keuzes: islam. Of het zwaard. En zo niet. Ik heb mensen bij me die gaan liever dood dan dat jij wijn drinkt. Subhanallah. Dit was Khalid in Persie. Ik, er is nog zoveel te vertellen over Khalid in Persie. Er zijn zoveel wonderbaarlijke dingen gebeurd met hem. Yani. Ik heb besloten toen ik dit aan het voorbereiden was. Om inshallah ta'ala een serie te maken. Van meerdere lezingen over Khalid ibn Walid want we kunnen hem geen recht aandoen als we hier in een uur of drie kwartier proberen iets over hem, dat is geen recht voor zo iemand als Ghad. dus inshallah in de toekomst zullen we een langere serie maken over Ghad ibn Walid en dan zullen we detail voor detail bespreken inshallah Abu Bakr terwijl de strijd bezig is in Persië, in Irak opent hij een nieuw front in Shell in Syrië, Palestijn Jordanië hij opent een nieuw front. Maar de ontwikkelingen in Syrië zijn niet zo verspoedig als in Irak. De moslims maken niet zoveel vooruitgang als in Irak. Het gaat maar mondjesmaat. En Abu Bakr radhiyallahu anhu, Hij wil de veroveringen van Shem versnellen. Omdat daar een parel van een stad ligt. Betul is, Jeruzalem. En dus zegt Abu Bakr. Wallahi. La al Bij Khalid ibn walid Hij zegt... Wallahi. Hij zegt, Ik zal de Romeinen... De influisteringen van shaitaan doen vergeten... Door Khalid ibn al-Walid naar te sturen. Wat bedoelt hij daarmee? Omdat die vooruitgang zo mondjesmaat gaat. Kan het zijn dat de Romeinen... Dat shaitaan hen influistert? En zegt van, ja jullie maken wel kans tegen de moslims. Doorzetten, doorzetten. Het kan zijn dat shaitaan influistert, Want we weten, hij fluistert in, ook tijdens veldslagen. Heeft hij ook bij bedder gedaan. Kwam die overigens ook bedrogen uit. Maar hij zegt, het kan zijn dat die shaitaan hen influistert. Hij zegt, wallahi, deze influisteringen ga ik ze doen vergeten. Door Khalid ibn al-Walid naar ze toe te sturen. Als zij Khalid zien, vergeten ze die influisteringen, Vergeten ze shaitaan. En ze vergeten dat zij... Kans maken op overwinnen. Subhan. Dus Abu Bakr stuurt een brief naar Gharid. Hij zegt, neem de helft van jouw leger mee. En ga naar jouw broeders in Sham en, en, en En neem de leiding over. En help ze, want ze hebben je nodig. Dus hij deelt zijn leger met Al-Muthanna ibn Haritha. Dat is degene die de leiding in Irak heeft overgenomen nadat Khalid ibn Walid weg is gegaan. Hij deelt zijn leger met Al-Muthanna. Maar Al-Muthanna zei tegen hem. Ja Khalid jij neemt alle sahaba mee. Ik wil ook wat sahaba in mijn leger. Khalid ibn Walid zegt het is goed. En hij geeft hem sahaba en hij geeft hem sahaba. Maar hij zegt één iemand krijg je niet. Wie? Al-Qaqa ibn Amr al-Tamim. ...rechterhand van Khalid ibn al-Walid... ...en hij ging overal met hem mee. sautul qaqa'i fil ma'raka... min el rajul, ...zegt de profeet Slaas. De stem alleen van... al qaqa'i in ...in een veldslag... ...is beter dan duizend man. Khalid ibn al-Walid staat voor de keus. Hij moet nu van Irak... ...naar Syrië. Hij staat voor de keus. Hoe, hoe ga ik dat doen? Ga ik de gewone wegnemen... Wetende dat de Romeinen daar staan, wetende dat ik dan tegen ze moet vechten, dat kost me tijd en dan kom ik te laat aan bij mijn broeders in Syrië. Want het bevel was, ga zo snel mogelijk, want ze hebben je nodig. Dus gaat hij die weg nemen, de conventionele weg, waar allemaal uh, opstoppingen in zitten, soldaten, uh, vechten, etc. Of gaat hij een weg nemen door een woestijn die nog nooit genomen is door een leger. ...waar op afstand van vijf dagen geen water bevindt. Er bevindt zich daar op een afstand van vijf dagen geen water. Dus als je daar met een leger moet marcheren... ...met allemaal paarden en kamelen die moeten drinken, die moeten eten... ...dat is gewoon een doodsteek. Dat is gewoon jezelf in de ravijn gooien. Maar Khalid ibn al-Walid is een avonturier. Khalid ibn al-Walid deinst legers voor terug. Dus wat doet hij? Hij neemt een paar kamelen... Hij dorst ze uit. Totdat ze zoveel dorst hebben. Vervolgens laat hij ze heel veel water drinken. En hij maakt hun monden dicht. En hij begint aan een gevaarlijke tocht door de woestijn. Die nog nooit een leger heeft genomen. En zelfs individuen nemen dat pad niet laat staan nog een heel leger. Hij begint aan deze tocht. En elke keer als zo'n kameel dorstig werkt. Dan slachtte hij het kameel. Het vlees werd opgegeten door de soldaten. En het water wat in de kameel zat. Werd gegeven aan de paarden. Subhan. Denkwerk waar je u tegen zegt. Ze kwamen aan in Shem. Khalid ibn Walid neemt de leiding over van de legers. Er waren verschillende legers daar. Mohim, misschien nog een ander moment. Zullen we ingaan op details. Abu Ubaida ibn al Jarrah. ...stond aan de leiding van de legers. Khalid ibn Walid, het bevel was... ...ga en neem de leiding over. Hij is bevolen om de leiding over te nemen. Maar wie is Abu Ubeidah ibn al jarrah Eén van de eerste zeven moslims, een van de tien, ahad uh, al ashara al-mubashirin bil jannah Degene die bedre heeft gezien... Yani ...zijn status is ver verheven boven Khalid ibn Walid. En dus Khalid zegt tegen Abu Ubeidah... Ja, Abu en Abu Bakr. ma'tamaktu Alek. Als het niet zo was dat Abu Bakr mij de leiding had gegeven over jou, zou ik nooit de leiding van jou pakken. Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiyallahu anhu zegt: ya خالid, Ja, Khalid, anta a'lamu bil harbi minni. Natuurlijk krijg jij de leiding. Jij ja, bent kundiger in oorlog voeren dan ik. Subhanallah, kijk naar de machtsovername. Kijk, je hebt het hier over een, een ministerpost, hè? ministerie van Defensie. Het is niet zomaar een, een, een leiding van het leger, het is een ministerpost. Kijk hoe makkelijk de machtsovername gaat. Zonder haat, zonder neid, zonder complotten, zonder moordaanslagen. De een geeft de leiding over aan de ander omdat hij zegt, jij bent beter dan mij. Dit soort voorbeelden bestaan alleen in islam. Alleen in islam. Geef mij één voorbeeld van de geschiedenis of van de huidige tijd: van de koufar waarin een leider zelfstandig afstand neemt van zijn positie. Die vind je niet. En als je het vindt, is het een Hollywood-verhaal. De Byzantijnse keizer, Heraclius heeft zijn hoofdstad verlaten. Waar is zijn hoofdstad? ik weet het duurt een beetje lang broer, dus wacht even want we gaan nu naar Shem we hebben Irak gehad we gaan nu naar Shem en Shem is een en al heldendaden. daden dus eten is pas om 10 uur jullie hebben niks te doen iets vrijdagavond of uh, sorry zondagavond moeten we stoppen of gaan we verder? verder we gaan verder inshallah de Byzantijnse keizer heeft zijn hoofdstad verlaten Constantinopel huidige Istanbul en hij is naar Antakya gekomen, in het huidige Syrië. Want hij wil dicht bij, bij de gebeurtenissen zijn. Hij weet dat zijn einde nadert. Hij, en hij weet dat zijn einde zal zijn door de handen van dit leger. Hij weet dat dit leger zijn einde zal inluiden. Want hij weet namelijk dat dit de volgelingen van een profeet was. Want hij erkende dat Mohammed sallallahu alaihi was, een profeet was. Alleen zijn trots weerhield hem ervan om de islam binnen te trekken. De moslims treffen de Romeinen op een plek vlakbij een rivier die heet El Yarmouk. De slag die ze daar gaan uitvechten is de slag van El Yarmouk. En El Yarmouk, beste moslims, het is eigenlijk een schande als wij vandaag voor het eerst van El Yarmouk horen. El Yarmouk is, zoals Khalid ibn al-Walid aan de vooravond van de veldslag omschreef, min een dag van de dagen van Allah. Ja, en een belangrijke dag een keerpunt in de geschiedenis. En daarom zeg ik beste moslims. Alle Syriërs. Tegen alle Syriërs zeg ik, en tegen alle Palestijnen, en tegen alle Libanezen en tegen alle Jordaniërs. En tegen alle Egyptenaren, Libiërs, Tunesiërs, Algerijnen, Marokkanen. Tegen alle Turken en Bosniërs en Oost-Europese moslims. En tegen de Turkmenen en Tsjetsjenen en de hele Kaukas. Tegen hen zeg ik allemaal: El Yarmouk is de reden dat jij moslim bent. De veldslag van El Yarmouk heeft ertoe geleid dat de sher kon veroverd worden. En de verovering van Shem heeft ertoe geleid, geleid dat Noord-Afrika veroverd kon worden. En Klein-Azië. En Oro Europa. En de rest van de wereld. Gelawelijk. Heeft zijn hoofdstad verlaten en is in Antakya. Hij geeft opdracht... Kijk naar de kafar, naar, naar, naar het moraal wat er niet meer is. Hij geeft opdracht aan zijn generaal. Om zijn leger op te stellen op een plek... Waarbij de voorkant heel breed is en de achterkant heel smal. Waarom? Uit angst dat zijn soldaten wegrennen. Want zij hebben... Jammoek is niet de eerste veldslag in Shem. Er zijn heel veel veldslagen geweest. De Romeinen hebben, zijn keer op keer weggerend van de moslims. Terwijl de moslims altijd ver in, in, in de minderheid waren. Dus de keizer, de Byzantijnse keizer weet dat... ...zij gewend zijn om terug te rennen. Dus hij zegt, zoek een plek voor ze dat ze niet kunnen wegrennen. Gewoon, ja, niet smal. achter kunnen ze niet wegrennen, alleen maar vechten. Aan de voorkant is breed, daar kunnen ze vechten... ...en ze kunnen niet meer wegrennen. Maar de plek die ze voor de veldslag hebben gekozen... ...was totaal niet in het voordeel... ...van de Romeinen... ...want achter hen was een rafijn. ...voor hen de moslims, dat betekent... ...zekerheid van verlies... El-Yarmouk is een veldslag tussen, 24, uh, tussen 240.000 Romeinen. En hoeveel moslims? 36.000. Altijd zijn wij in de minderheid. Wakam min fi'atin qalila, ghalabat kathira. Altijd hebben de moslims overwonnen terwijl zij in minderheid zijn. Niet als, sterker nog als zij in de meerderheid waren. Er zijn voorbeelden wanneer zij in de meerderheid waren dat ze verloren hebben. Waarom? Omdat ze toen rekenden op hun aantallen en niet op Allah. En dan krijg je een... ...verlies te verduren. Dus 36.000 tegenover... ...240.000. En Yarmouk... ...de strategie die Khalid Ibn Walid heeft gehanteerd in El Yarmouk... ...was in vele opzichten... ...uniek. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft het leger opgedeeld in 38 divisies. Niet meer de standaard opstelling... ...van linkervleugel, rechtervleugel, voor, achter. 38 divisies... ...van een man of 700 tot 1000. En... Elke divisie heeft een linkervleugel, vleugel, voorhoede, achterhoede. En tussen elke divisie ruimte overlaat. Waarom? Het leger van de moslims is niet verspreid over eenzelfde hoeveelheid. Eh, ja niet, meters of kilometers waarschijnlijk. Als het leger van de Romeinen. Dus als de Romeinen kijken zien ze overal moslims. Dus de aantallen worden vermeerderd. Psychologisch oorlog voeren. En Khalid ibn al-Walid... Bedacht nieuwe functies voor het leger. Nieuwe functies. Hij bedacht een rechter. Een rechter voor het leger. Want het kan zijn dat de moslims onderling geschillen zullen hebben. Hij wil overal op voorbereid zijn. Dit is een ma'arakja De Uitkomst van deze veldslag zal de koers van de geschiedenis bepalen. Als de moslims winnen trekken zij de rest van de wereld in. Als de Romeinen winnen dan trekken zij in Ja, en yani, Dit is een veldslag. ...die bepalend is voor de, de koers van de geschiedenis. Dus nu Ibn Walid wil overal op voorbereid zijn. Een rechter in het leger. Mocht er geschillen zijn, niet uitvechten. Nee, we hebben een rechter en hij lost het... ...ja, niet direct op. Hij bedacht een motivator. Iemand die langs de verschillende divisies moest gaan... ...en ze moest gaan motiveren. Hij moest ze gaan... Ja, uh, yani, herinneren aan Jannah, en herinneren aan de overwinning, en herinneren aan heldhaftigheid, et cetera. Wie? Abu Sufyan Ibn Har. Heet je die nog? Abu Sufyan? De leider van de strijd tegen de Profeet was het. Degene die zijn geld en zijn. Ja, yani, die bezittingen heeft gegeven om de profeet te bestrijden. Abu Sufyan ibn Harb is de motivator van dit leger. Hij gaat langs de divisies en hij is trouwens een oog verloren in deze veldslag. Dus hij heeft ook meegestreden. Hij gaat langs de divisies en hij zegt Ja Nasrallah iqtarib Ja Nasrallah iqtarib al Muslimoon Ithbutu Ja niet Tahmies En hij bedacht een reciteur die suratul Al moest reciteren. <laughs> Hij bedacht een reciteur die surat al anfal met een mooie stem moest reciteren. Om hen te herinneren aan Ghazwat Badr. Surat al anfal is geopenbaard... tijdens de eerste veldslag van de islam. Ghazwat Badr. Ook een bepalende veldslag in de geschiedenis van de islam. De kracht van surat al anfal Li al-haqqa wa yubtila al De kracht van deze sura moest de moslims... kracht geven. En... Moest hen doen geloven in de overwinning. Als nooit tevoren. En de moslims. En, en Surat al-Anfal werd gelezen. Door deze sahabi. En ze barsten uit in tranen. Omdat ze de profeet sallallahu alayhi wa sallam herinnerde. Wat als hij erbij was geweest. En had gezien hoe de moslims zouden overwinnen. Wat als hij erbij was geweest. En hij bedacht iemand die de oorlogsbuit zou verdelen. Subhanallah. Oorlogsbuit is iets wat zich pas voordoet na de veldslag. Maar Khalid ibn al Walid was er zeker van dat hij zou overwinnen. Dus hij had alvast iemand aangesteld om de oorlogsbuit te verdelen. Het was normaal gesproken zo. Dat elk leger werd opgedeeld aan de hand van de verschillende stammen zodat elke stam zijn best zou doen om te voorkomen dat de vijand via hun vleugel naar binnen zou treden. En zo zou elke stam trots kunnen zijn op het feit dat hun standvastig zijn gebleven. Want het was een beetje een schande als de vijand een gaatje vond via jouw stam. Dus die, het leger werd opgedeeld in stammen. Dan kon je zeggen, wij zijn van die stam. Wij zijn standvastig gebleven en de vijand heeft niks kunnen maken. Maar op die dag zei Khalid ibn Walid... Dit is een dag waarop trots niet op zijn plaats is. Dus wees oprecht in jullie jihad. En hij mixte de verschillende stammen met elkaar en hij heeft er één leger van gemaakt. En de legerleiders van de, ja yani er was een legerleider van de Romeinen. Bij haar, op het bevelhebber hij wilde Khalid spreken hij kwam naar hem toe en hij zei hij zei ja Khalid ik weet dat jullie slecht zijn gekomen naar ons omdat jullie arme zijn omdat jullie op zoek zijn naar geld omdat jullie geen cent te makken hebben omdat jullie woestijnen ratten zijn hij zegt, ik weet dat dat de reden is waarom jullie zijn gekomen. Dus weet je wat we afspreken? We geven elke soldaat een paar goudstukken en een stuk kleding. En gaat terug naar je eigen land. ibn al-Walid. Antwoorden. Hij zegt, ja Het is helemaal niet zo dat wij arme zijn. En dat wij zijn gekomen omdat wij hongeren. Hij zegt, wa lakin nahnu hij zei: Ja, wie heeft gezegd dat wij zijn gekomen dat we honger hebben? Wij zijn gekomen omdat wij een volk zijn dat bloed drinkt. En wij hebben gehoord dat het bloed van de Romeinen het lekkerste smaakt. Subhanallah, kom je bij de hand doen tegen Khalid? kreeg je de wind van voren terug? Behan ging terug naar zijn kamp, shakend op zijn knieën. En een andere legerleider zag hem. En hij wilde ook Khalid ibn Walid spreken. Dus hij kwam bij Khalid ibn Walid. George was dit. Georgia wordt hier genoemd in de Arabisch, maar waarschijnlijk George. Hij komt bij Khalid ibn Walid en hij zegt tegen Khalid: Ja, Khalid, wees alsjeblieft eerlijk tegen mij. Is het zo dat Allah een zwaard heeft neergezonden uit de hemel? En dat jouw profeet jou dat zwaard heeft gegeven en dat je daarom altijd wint? Is dat zo? Kijk, Khalid, ondertussen is Galit uitgegroeid tot een legende. De hele wereld weet van de onoverwinnelijkheid van Galit. En er zijn allerlei mythes over hem ontstaan. Dat hij een zwaard uit de hemel heeft en weet ik veel. Dus deze George die vraagt. Ja Galit, is dat zo? Wees alsjeblieft eerlijk. Jij bent een vrij man, ik ben een vrij man. Ja, nee, we zijn geen slaven. Het past niet voor een vrij man om, niet te, om, om te liegen. Dus zeg, wees eerlijk tegen mij. En Khalid ibn Walid is eerlijk. Hij is eerlijk, hij gaat niet liegen hierover. Hij zegt, nee, dat klopt niet. Hij zegt, maar het is zo. Dat de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, mij seyfullah heeft genoemd. Omdat ik, omdat mijn zwaar het strengst is tegen de musjriki. Het strengst is tegen de Kufa. George was onder de indruk. En hij zegt tegen Khalid, wat moet ik doen om zoals jou te zijn? Subhanallah. Wat moet ik doen om zoals jou te zijn? Khalid ibn al-Walid zegt hij zegt an la ilaha illallah, wa Allah, En je bidt en je vecht met ons. En George is moslim geworden. Op dat moment. En George heeft gevochten. Zij aan zij met de moslims. In dat veldslag. En George is omgekomen. Is gesneuveld. In dat veldslag. Allahu Akbar. Als martelaar is hij heen gegaan. En de geleerden zeggen ook. Het martelaarschap. Is de enige. De enige daad waarvoor je geen enkel andere daad meer nodig hebt om in het paradijs te komen. Kijk naar Jod. Net was hij nog een leider van de Romeinen. Nu wordt hij moslim. Hij strijdt. En inshallah Daar is hij in het paradijs. En er zijn ook andere helden opgestaan. Tijdens deze veldslag. Een van de moslims stond in het midden. Van het veldslag. En hij zei. Ik heb de Profeet (sallallahu alaihi wasallam) bestreden en ik was standvastig in het hem bestrijden. Ik was standvastig toen ik hem bestreed. Wat ben ik dan voor een moslim als ik vandaag mijn standvastigheid verlies? En hij schreeuwde tegen de mensen: Men yubayyuni al-lmoud. Wie legt een eet met mij af om te sterven? Wie is deze Sahabi? Ikrima ibn Abi Jahl. De zoon van de viraam van deze omme, staat in een veldslag vechtend onder de vlag van la ilaha illallah. En hij heeft spijt dat hij zijn tijd en energie en middelen tegen de profeet heeft gebruikt. En hij staat er nu een eet af te leggen om te sterven. Allahu akbar. De zoon van de fir'aun van deze umma. En 400 man gaven gehoor aan hem. En sloten zich bij hem aan. En zij streden totdat zij sneuvelen. Ja, en die 400 man hebben die gelofte van, van de dood afgelegd. Ze zeiden, naam, wij. Wij leggen met jou de etaf om te sterven. We hoeven niet meer naar huis. We hoeven niet meer terug. We hoeven niet meer naar onze gezinnen. We leggen een etaf om hier te sterven. En subhanallah, ik rima, Ibn Abi Jahl Is gestorven op prachtige wijze. Hij lag op de grond. Gewond en dorstig. Er kwam iemand aan met water. En die wilde hem water geven. Ikrima zei geef dat water aan mijn broeder. Die heeft het harder nodig dan ik. Ze kwamen bij zijn broeder. Die zei geef het aan die andere. Die heeft het harder nodig dan ik. En het water heeft een heel rondje gemaakt. Zonder dat iemand ervan gedronken heeft. En tegen de tijd dat het aankwam bij Ikrima. Was Ikrima overleden. Allahu en op een gegeven moment, de laatste heldendaad, op een gegeven moment zien de moslims een ruiter, uit het niets, gehuld in een harnas, met een zwaard. Deze ruiter hakt in op de Romein en vecht met een ongekende behendigheid. Iedereen dacht, dit is Khalid ibn al-Walid, kan niet anders, dit is Khalid ibn al-Walid. En op dat moment zien ze dat Khalid gewoon naast hen staat. Wie is dat dan? Ze komen dichterbij en ze zien dat het een vrouw is. Gola Pintel Azwa. Een vrouw die vocht met behendigheid, zonder angst, hakte zij in op de Romeinen. En zij kwam daar om wraak te nemen. Op de Romeinen voor de dood van haar broer, Doraar ibn al Azwa. Die meevocht in Irak en in Sjaan. Over de slag van de kunnen we nog uren praten, maar ik zie dat ik veel van jullie tijd heb geconsumeerd... De slag eindigde natuurlijk in een fantastische overwinning voor de moslims. Tientallen, tientallen, tientallen duizenden Romeinen vonden de dood. En hierna gingen de moslims direct naar Shem. Naar Damaskus. En zij openden Damaskus. En zij veroverden Damaskus. En een aantal jaren na de slag van al-Yarmouk. Ligt Khalid ibn al-Walid op zijn sterfbed in Hems. En hij vraagt zich af, hoe het kan zijn, dat hij niet als martelaar is gestorven. Hij zegt, Laqad talabtu l'mowtafee mazaa aanneeh, wa leysa fee jesadi mowdi'un, illa wafeeh hidarbatun biseyf, ou ta'natun beroemh. Hij zegt... Ik heb de dood overal opgezocht. En op mijn lichaam... tref je geen enkel plekje aan... of er zit wel een litteken van een zwaard of van een speer. Maar desondanks lig ik hier op mijn sterfbed... Te sterven zoals een kameelsterk mag het oog van de vijand nooit slaan, Mag het oog van de lafaard nooit slagen. En Khalid ibn al-Walid is verdrietig. Omdat hij niet is gestorven in de strijd. Dus er wordt tegen hem gezegd. Ja Khalid. Jij had nooit in de strijd kunnen omkomen. Waarop hij vraagt waarom. Er wordt tegen hem gezegd. Ja Khalid, jij bent het zwaard van Allah. En als jij zou omkomen in de strijd, dan zou dat betekenen dat het zwaard van Allah is gebroken door een kafir. En dat is iets wat nooit gaat gebeuren. Radiyallahu anhu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa wa